Dan nog het weer. Vannacht kans op mist. Overdag opnieuw zonnig. Het wordt 21 graden op de Wadden. Tot 25 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Twee minuten over vier. En dit is de wachtkamer van de nachtzuster van Max. Het programma dat helemaal draait om vragen en antwoorden. En dan het liefst de vragen en de antwoorden die jij in je geheugen hebt zitten. Dus bel met die vragen en antwoorden naar 0800 21. Mail me even op nachtzusteraperstaartjeomroepmax.nl Je kunt twitteren naar Apenstaatje nachtzuster. En je bent van harte welkom op de chat waar tijdens dit programma talloze mensen babbelen over allerlei zaken, maar vooral over dit programma. En die chat vind je op www.nachtzuster.net. Dus www.nachtzuster.net. En dan links even de chat aanklikken. Maar het belangrijkste blijft dat telefoonnummer, want dat is de manier om jouw bijdrage live op de radio te kunnen leveren. 0800 1121. het is een gratis nummer en je kunt het bellen met nieuwe vragen. Maar ook als je een antwoord weet op een van de vragen die nog open staan. Uh, ik loop er heel even doorheen nog. Tieneke die dus heel graag wil weten waarom een koe vier spenen aan de uier heeft. En ik heb ook uit de mail en ook van de Twitter begrepen dat... Uh... Dat inderdaad met vier kamers te maken heeft, maar uh, ja, of dat nu ook daadwerkelijk aan de spijsvertering vanuit de vier magen ligt, daar wordt door meniggen nog aan getwijfeld. Dus als je verstand van zaken hebt en je wilt daar nog iets over kwijt, bel me dan even op 0800 1121. Je kunt blijven bellen met pistasnooten tips voor Jaap. Hoe krijg je die dichtzittende pistasnootjes open zonder dat ze volledig tot moes worden geslagen? En uh, verder kun je nog bellen met antwoorden op de vraag vraag van Hans waarom de treinen nog steeds last hebben van bladeren op de rails... terwijl daar toch zo langzamerhand wel eens iets op gevonden had kunnen worden. Mackie wil heel graag weten of het mogelijk is om wijn op natuurlijke wijze te laten gisten... tot een alcoholpercentage van 27 procent. Want dat is hem wijsgemaakt in de Oekraïne. En hij wil heel graag weten of het nou echt wel waar is... of er geen gedestilleerde alcohol aan toegevoegd is... En Peter wil weten waar de uitdrukking halve zool vandaan komt. Want daar wordt hij nog wel eens voor uitgemaakt. En hij weet eigenlijk niet of het een belediging is. Waar komt de uitdrukking halve zool vandaan? Als je het weet, bel naar 0800-1121. En dan is het nu bijna vijf minuten over vier. Traditiegetrouw, het moment op Radio 1 voor een beetje disco. to be alive To Be Alive van Patrick Hernandez was dat. 0801121 zeg ik gewoon nog maar weer eens een keer. Hans, goeienacht. Hoi, goeienacht. Hoi, hallo. Wat zijn er toch verschrikkelijk veel Hansen in Nederland? Ja, ik heb al zitten denken, zou ik een andere naam noemen? Nou, dat vind ik misschien maar ja, wel, maar ik, ik, ik heb ook het vermoeden dat een hoop mensen zich gewoon Hans noemen hoor. Hans oh, dat is, dat Hans dat is dat... de Jan van de, van de jaren 2010. Elf, dat kan ook. Of, of Hanzen zijn mensen die of veel weten... Uh -huh. of juist heel weinig weten. Ja, of gewoon een en beetje dat, telefoonverslaafd. Dat kan ook. Eenzaam. Kan ook. Bestaat eigenlijk de Hansdag nog? De Hansdag? Heb je nooit van dat de ik... Hansdag gehoord? Nee, nee. Maar ik vind het wel een goed idee. Ja, vroeger had je een Hansdag. Volgens mij was het in Alkmaar of ergens daar in die richting... En ah, dan kwamen, ja, kwamen ja. ieder jaar kwamen alle Hansen samen en dan kon je je melden en dan kreeg je gratis bitterballen als je Hans heette. Nee, nooit van gehoord. Dat heel leuk. Dus, weet, ik, je dat weet je, dat is een hele zaal vol met Hansen. Goed. Ja, lijkt me <laughs> lastig als je iemand roept, maar, maar ja. dat is een ander verhaal. Of heel makkelijk. <laughs> ja. Hey, <laughs> ja. Maar waar, waarvoor ik bel, oh. uh, ik, ik had het een beetje te doen met Hendy en zijn fietscomputer. Ach, echt waar? Ja, die jongen die, die hebben een fietscomputer gekocht en die weet nou eigenlijk niet hoe hij hem nou juist in moest stellen. Nee. En dat is dan natuurlijk jammer, dat is hetzelfde uh, als je een tv koopt en uh, je weet uh, nu hoe je hem aan moet zetten, toch? Ik vind het, nou, we vinden het ook wel heel erg sympathiek dat jij weer zo met Henny meevoelt dan. Oh, ja. ja, nou ja, goed. Nee, ja, dat nee. Is, uh, ja, je, je kunt het natuurlijk gewoon uh, ja, een beetje, beetje sympathie voor de medemens maar, ja, maar, nou, maar we zijn inmiddels al anderhalf uur verder... dus ik vind de, die sympathie blijft goed hangen. Ja. ja maar, ja, Hennie oh ja, in de fietscomputer. Ik heb, ik heb, ik, geloof toch niet, maar ik heb ook nog sympathie voor de Gerard. Oh. Dat is een ander verhaal. Oh. Maar da daar, kom, daar komen we misschien nog wel op. Maar nou. eventjes... Uh, ja. ja. Uh, uh, zal we Henny eerst doen? We doen Henny eerst, ja. ja. Nee. Nou ja, er is, volgens mij is er een manier... Uh, een simpele manier... Uh, om hem juist in te stellen... Ja. Uh, dat is hen die kijkt zeg maar, naar het aantal inches wat op zijn band snel staat, dat ja. is wel duidelijk. Maar het is meer de, de, de 1 3 e waar hij de problemen mee heeft, ja. als je het goed begrepen hebt. Ja. Als hij nou gewoon nog de computer instelt, iets waarvan hij denkt, nou dat komt wel in de buurt bij de bandmaat die ik heb. Ja. Dus bijvoorbeeld staat op 27 keer uh, 1 3 8e, doet hij gewoon 27, uh, doe me wat, vult hij in in die computer. ja en hij zoekt vervolgens de provinciale weg op waar hectometerpaaltjes langs de kant van de weg staan. Ja. Hij zet de teller op nul, de computer op nul. Ja. En gaat gewoon vrolijk één kilometer fietsen en kijkt dan wat zijn computer aangeeft. Geeft hij nou 950 meter aan. <laughs> dan stelt hij een maatje groter in. Ja. Geeft hij 1050 aan, een maatje kleiner. En op die manier, dus misschien moet hij wel zes of zeven keer heen en weer rijden... maar uiteindelijk komt hij dan op een instelling... dat als hij uh, tien hectometerpaalt is gebaseerd is... dat de fietscomputer precies een kilometer aangeeft. En dan staat hij goed. Fantastisch. Denk dus ik. Dus is dit hele weekend... fietst ja. hij heen en weer over de snelweg... Nee, nee, nee provinciale weg met een fietspad langs. Dat wil ik niet op een geweten hebben. Ik zie het echt heel wat... Uh, ter hoogte van Amersfoort is een fietser aangehouden. Uh, Hij was uh, tussen twee hectometerpaaltjes heen en weer aan het fietsen... om zijn fietscomputer ja. juist in te stellen. Waarschuwen ja. met lichtsignalen. Ja. Zit er, maar maar zit er wat in, zeg? Nee, ja, ik, ik, ik, vind het, ik vind het ontzettend leuk bedacht... maar ik kan me bijna niet voorstellen dat er geen praktische manieren zijn... om je fietscomputer in te stellen. Praktische. Ja. Nou ja, maar ik, ik, nou, het is namelijk zo: uh, mijn dochter heeft er eentje op de fiets ge, uh, gekregen en die had hetzelfde probleem. En uh, binnen drie kilometer fietsen is het opgelost. Oh, Oké, okay. je hoeft er maar drie keer heen en weer. Nou, in, in dit geval drie keer, omdat de schatting van, nou, het zal dat wel zijn. Ja. Uh, zat, zat, uh, nou ja, twee maatjes uit de buurt, om het zo maar te zeggen. Toch hè? Ja. Ja, en, dan, en krijg je, dan, je krijgt het precies goed als je steeds precies van het, uh, van het uh, hectometerpaaltje naar het andere Ja, Nou, ik vind het leuk bedacht. Ja, nou, ja. Het, uh, geloven, het werkt. Ja, nou, en, en, en uh, goede tip. Ik hoop dat Henny nog wakker is, dat hij mee zit te schrijven. <laughs> ik hoop ja. het. Nou. Dus, maar maar wat, ik, wat ik ook nog even wilde zeggen, als dat mag, mag dat? Over Siraat, nou we toch over sympathie hebben? Ja, ik twijfel een beetje. <laughs> Maar doe oh. dan maar. Nee, maar ik vind... Kijk, die man die, die, die, die, die luistert vaak naar je programma. Ja. Uh, hij maakt opmerkingen. Aan de ene kant denk ik van ja, uh, je begrijpt... Uh, Siraat begrijpt niet helemaal wat nou eigenlijk uh, de opzet van het programma is. Nou, ja. hij, hij, hij, hij ziet het te, te, te zwart-wit, denk ik. Van er is een vraag, er moet een antwoord op komen. Ja. Ja. Uh, maar aan de andere kant, als ik dan hoor, en dat is eigenlijk een beetje wat ik dan jammer vind, is hoe andere mensen, dan zeg ik netjes, toch een beetje afzeiken. En ja. dat vind ik dan weer jammer. Ik bedoel, hij is eikel genoemd en dat vind ik dan ook weer niet nodig. Nee. Nou ja, ben dat Ben je is dat mee goed. eens? Ja. Ik, ik, ik bedoel, hij heeft jou op, op een hoop punt ook gelijk gegeven. Mm -hmm. Hij is ook, denk ik, anders tegen het programma aangekijken. Mm -hmm. En om eerlijk te zijn, ik denk ook soms wel eens dat ik denk van... jemig is dat nou een vraag, dat is jammer. Ja, ja nou ja, ja ik, moet, ik moet gewoon eerlijk zeggen, ik denk dat nooit. Ik kan me toch nee? niet herinneren dat ik iemand aan de telefoon had... en dat ik dacht van nou, wat een flutvraag. Ja, Oké, okay. ja, nee, dat, dat, dat merk ik toch. Maar de, nee, maar dat is het. Ik denk dat, het ik, ik denk dat dat ook de basisinstelling is. Iedere vraag is een vraag en uh, uh, je mag hem stellen. En uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, er is geen, ja, er is geen slechte vraag, is dan weer zo'n uh, cliché-opmerking. Maar achter iedere vraag zit wel een reden om hem te stellen. Ook al is het een stomme vraag of een simpele vraag of een dat, voor dat, de hand liggende dat... vraag of een. Dat is iets, dat is mij gaandeweg, uh, nou ja ik luister eigenlijk elke donderdagavond of ja, vrijdagochtend hoe je het noemen wil, ja. uh, luister ik en dat is mij gaandeweg is mij dat duidelijk geworden. Uh... En de ene vraag vind ik interessanter dan de andere vraag. Ja, nou, ik, ik snap ook en... wel dat dit is... Ik, de vraag van Henny bijvoorbeeld is natuurlijk een verschrikkelijk mooie vraag... die je niet kan googlen. Ja, je kunt hem wel googlen, maar het is ingewikkeld te googlen... want zijn vraag is niet hoe reken ik dat om... maar waarom uh, wordt dat nog steeds in inches gedaan? En dat is gewoon een interessante, leuke vraag. En jouw, jij belt nu en jij belt niet eens met het antwoord op die vraag. Dus, uh, um... Nee, een tip. Ja, maar dat is wel een leuke tip... En het, ik vind ja, het ook een leuk al. verhaal en ik zie jou nu ook helemaal voor me met je dochter heen en weer rijden tussen hectometerpaaltjes. Nee, nee, nee, ik heb en... haar laten rijden. Ja, nou nee, ja, maar weet je wat? Weer toch? gek. Nou, maar ik zie jou toch voor me terwijl je heel sympathiek ja. mee rijdt met nee, haar. Nee, nou inderdaad. En, het, en, ja. En, en, en ja, kom dan maar eens om op Google. Ja, maar, maar dan mij, nou ga jij... ik weer in, inhoudelijk op het verhaal in... terwijl dat volgens mij al meer dan duidelijk is. Ik, heb, ja, ik vind nee, dat je helemaal vind, gelijk heb je, hebt als je zegt... Mag... Dat, nee, nu mag ik. Als jij zegt van er belt iemand en die heeft een opmerking... en of die opmerking nou positief, negatief of weet ik veel wat is... dan moet het vervolgens niet, moet, moet niemand niet de beste meneer Eikel gaan noemen. En dat is er even voorbij, uh, juist, voorbij gegript. Juist. Daar heb je dat volledig is... gelijk in. Oké, okay. goed. Mag ik nog een vraag stellen? Pff, jeetje, Mina. Ja, als jij dan aan de telefoon hangt, dan haal je ook wel het onderste uit de kan. Ja, maar weet je waarom? Nou? Omdat vorige week heb ik nog zes uur zitten wachten, want ze zouden me terugbellen. Eerlijk waar? Met die vraag. Ja, wat is dit ook een rotprogramma, hè? Nee, nee, helemaal niet. Want het zo zou zijn, zou ik niet meer luisteren. Nou, kom maar door met je vraag. Nou, en dat is iets waar ik echt, wat jij altijd zegt, van waar je jaren mee loopt. Ik heb al verschillende mensen gevraagd van mensen waarvan ik dacht van... nou. Die weten dat misschien. Ik heb geen echt zinnig antwoord erop gekregen. Maar dus als volgt, als, als je nou in Nederland een boer hebt... die een stuk weiland wil verkopen... Ja. dan wil de koper weten van jou, joh, boer, hoe groot is dat stuk weiland voor jou? Nou, ja. in Nederland is dat heel makkelijk. Je doet de lengte maal de breedte, nee, de oppervlakte. Ja. Maar hoe zit het nou als dat een Schotse boer is? En die wil ook zijn weiland verkopen, alleen dat is in een heuvelachtig gebied. Ja. Dan kan je niet uh, de lengte maal breedte doen omdat... Uh, hoe leg je dat uit? Als ja, je een, ja als, tafel... als je omhoog gaat, dan wordt het land groter. Nou, stel je hebt een tafelkleed van <laughs> twee meter bij twee meter. Ja. Op het moment dat je dat in het midden oppakt en je tilt het ja. omhoog... Dan wordt het groter. De ja. dan, nee, dan wordt de, de, de, de lengte maar breed, wordt kleiner dan. Maar de ja, blijft nee, maar dat gebeurt niet met het weiland natuurlijk. Want dat wordt nee. niet van het een op het andere moment om, omhoog getild. Maar nee, ik begrijp maar om... wat je bedoelt. Is het dan... ja? Hoe ik denk hoort niet... dat in buitenland, dus in een heuvelachtig gebied, hoe wordt dan exact de oppervlakte van een perceel of van een stuk land of van een bos of weet ik veel wat. Hoe berekent men dat dan? Ja, volgens mij wordt er dan niet rekening mee gehouden dat als je een heuvel hebt, dat je dan eigenlijk praktisch iets meer oppervlakte hebt dan wanneer dat vlakke grond zou zijn. Nou, dat denk ik wel. Want als je bijvoorbeeld uh, in Nederland, als je een perceel met tarwe ziet staan, de tarwe, dat hebben zeg maar zoveel ton opbrengst per hectare. Ja. Uh, dat betekent dus op het moment dat jij een stuk land hebt wat, wat uh, heuvelachtig is, kan je daar veel meer tarwezaadjes in planten. In ja, taaien, zeg maar, maar. maar ik denk dat het dus... aan de andere kant veel lastiger wordt om die tarwe te oogsten. Ja, maar het gebeurt wel. Dus dat je in Frankrijk ook. Als je, door Frankrijk een rijd, recht. Ja. als je door Frankrijk rijdt, dan zie je ook tegen die hellingen. Dan zie je ook tarwe en gerst staan en, en andere gewassen, zonnebloemen en noem maar op. Ja, maar en wat als dat zonder... weiland nou niet recht is ook. Als het, een, als het een beetje een kronkelige grenslijn is van het weiland... oh, dan, dan bellen ze jouw dochter... en die moet dan met haar kilometertelletje een hele rondje. Nou, en, en daar heb je dus wel gelijk in. Dan kan je dus aan de hand van, volgens mij, van de omtrek... kan je dan berekenen via wiskundige formules... wat, wat de exacte... als het plat is, hè? Ja. Kan je via de omtrek, zeg maar, berekenen wat, wat de oppervlakte is. Ja, maar als het heuvelig is, kan dat niet. Volgens mij niet, want maar, nou ja... Uh, maar aan de andere kant, dat maakt helemaal niks uit. Want het is niet zo dat een weiland altijd uh, een euro per vierkante meter kost. Dus het, de, de prijs wordt niet hoger of lager... omdat er, uh, omdat er andere afstanden zijn door de heuveltjes. Nee, nee wat ik was op het Laat ik het zo zeggen. Als je nou een... Uh, stel, je hebt een, een... Ja, heel stom, maar een... een, een, een, een, een ja, neem een piramide. Ja. Laten we het zo zien. Neem ja. een piramide. Ja, ik neem een piramide. Een vierkante piramide, die, zeg maar, uh, uh, die is 100 bij 100 meter. Ja. ja. Als je die zeg maar, plat zou drukken. Ja. ja. <laughs> Ik begrijp dan je, dan heel veel... goed wat je bedoelt. Ja, wat op zich al ja, heel maar, knap maar is. Toch, Ja, Maar dat is toch heel belangrijk. Ik bedoel, uh, ja, wat, wat, wat, wat zal landbouwgrond kosten? Doe eens dat 10 euro uh, per meter of zo, per vierkante meter. Uh, dat betekent dus dat dat een hectare kost dan een ton. 100.000 euro. Ja. Op het moment dat die hectare op een berg ligt... Ja. en je zou zeggen, nou jongens, maakt niet uit... we doen gewoon uh, lengte maal breedte... dan krijg je toch wel heel veel extra grond erbij. Oh, oh. Ja, ik zit even heel... want dat lijkt, dat lijkt me heel logisch. Terwijl aan de andere kant... als je een piramide zou... Uh, als je zeg maar... stel je hebt een klein lapje grond... Van uh, sorry, een, een, kleine... een klein lapje grond. Ja. Van drie bij drie meter. Ja. En op iedere vierkante meter kun je een schaap zetten. Ja. Dan kun je negen schapen kwijt. Ja. Maar als je daar een piramide hebt... Ja. van dus uh, uh, drie bij drie meter... Ja. dan denk ik niet dat daar heel veel meer schapen op kunnen. Nou, doen we het anders. Nog even dat, dat voorbeeld van het tafelkleed wat ik net zei. Je hebt zeg maar, een tafelkleed van 2 bij 2 meter. Ja. Wat plat ligt. Ja. Op het moment dat jij hem dus in het midden optilt. Ja. Dan uh, is, is die niet meer 2 bij 2 meter als je ja. gaat meten. Van, van, van hoek naar hoek. Nee. Maar, maar, de maar... Oppervlakte, maar de oppervlakte is nog steeds hetzelfde. Ja, maar, maar, maar dan heb je dus dat tafelkleed. Ja. Het tafelkleed ligt op een tafel van 2 bij 2 meter. Ja. Je trekt het tafelkleed zo in het midden omhoog. Ja. Dat het tafelkleed van 3 bij 3 meter precies op de tafel van 2 bij 2 meter past. Ja. Dan is de tafel nog steeds 2 bij 2 meter. Klopt. Dus dan is het weiland ook nog steeds 2 bij 2 meter. Ook al zit daar een berg op. Die uiteindelijk, als je het plat zou walsen, uit drie bij drie meter uh, gras bestaat. Juist. Dus je, je, je krijgt veel meer grond ja. dan dat je de lengte maar breedte zou meten. En ja. dat wilde ik thuis graag weten. Hoe breed is dat nou? Ja, nou, ik ben heel benieuwd hoe ik straks om Want... vijf uur deze vraag kort ga samenvatten. Oh. <laughs> nou ja, gewoon heel makkelijk. Hoe wordt de oppervlakte van een berg gemeten? Ja. Toch? Ja, denk de ik. oppervlakte van een berg. Ja, ja. omdat hij niet plat is. Oh, daar is vast een heel simpel antwoord... dat we al ja, lang is... hadden moeten krijgen... gewoon bij natuurkunde of... Uh, uh, geo geografie, aardrijkskunde of geografie. Uh, ik denk wiskunde, denk ik. dan Die kant op motten, en dat was niet mijn sterkste kant. Ah, daar ging het mis. Het is een ik wiskunde B-probleem. Nou, dat is sowieso altijd een goed idee... Hé, hey, ehm, um, oh, oh, oh, nee, wat doe je? Ik, ja, sorry, nee, ik bedenk opeens namelijk, uh, ik doe altijd dan, terwijl ik zit te praten, zit ik al te piekeren over een plaatje, oh ja, mag ik daar nog wat over zeggen, ja, nee, um, nee, nee, nou ja, dat ja, vond het... ik zo goed. Dat vond ik zo goed van je. Oh, dan mag je nou, toch wel wat Ja, je ja dat dacht ik ja. al. Nee, dat was pas. Dat, was, dat ging over een man. Die, had, uh, die, kwam iemand, die was onderweg naar een wedstrijd in Milaan. En die kwam iemand tegen, of die kwam nu later in het ziekenhuis weer tegen of zo. Ja, ja, ja. Kan je dat nog herinneren? Ja, I've seen this face before. Juist. Draaiden we toen. En die vond ik zo goed. Oh. Ik, want, nou, dat is voor mij een reden waarom ik luister. Dat ik zoiets heb van, nou, waar komt ze nou weer mee? Weet je wel dat ik probeer te voorspellen... Ja. van welke platen gedraaid gaan worden. Maar weet je wat ik maar... dan nu onder mijn aanknopje heb zitten? Welke? Ja, dat is mijn vraag. Kun je voorspellen wat ik nu onder mijn aanknopje heb zitten? Oh, nee. Echt niet? Nee, oh, even. Gaan we dan doen van een raad wat hij rijdt? <laughs> nee, het nee, is dus nu een raad wat ze draait. Ja, oh, ja. Uh, even denken, hoor. Uh, land. Of zoiets. Eh... Uh... Nee. Ik zet hem vast aan. <laughs> ja, nits. De nits en in de Dutch het... mountains. Ik vind het een goeie. Dankjewel, hoi. Ho hoi, hoi. I was born in a valley of bricks. Where the river runs high above the rooftops. I was waiting for the cars coming home late at night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 To the Dutch mountain. En in de Dutch Mountains, naarleiding van de vraag van Hans... hoe meet je de oppervlakte van een berg? Ik ben heel benieuwd. 0800 1121. Jacob? Ja, goeienacht. Goeienacht. Ja, over die koeien. Ah, fijn. Wat die man van die spijsvertering, dat klopt er niet helemaal. hoor. Oh, nou ja, gelukkig. Ik heb, er ging een alarmbelletje in mijn achterhoofd af. Alleen ja, weet ik veel. Kijk, die, die koe die moet natuurlijk eten ja. en drinken. Oh. Kijk, een goede koe die veel melk geeft, ik moet zo koeien melken, dus ik zit mijn hele leven in die koeien. <laughs> ja. Kijk, een goede koe die melk geeft die, geeft, die drinkt bijvoorbeeld 110 liter water. Oh. Die eet heel veel. En dan gaat die allemaal kauwen. Ja. Herkauwen. Ja. Maar dat komt uiteindelijk allemaal in het bloed. En dat bloed, dat gierp met een rotgang door de melkaders. Er zitten hele dikke aders onder zo'n koe. Ja. En dan komt het uiteindelijk in de ui. Maar waarom heeft de koe. Hij noemt het vier kamers of vier kwartieren, wij noemen het vier kwartieren. Oh. Kijk, heel soms heeft de koe als een tweeling. Maar op de vijftig koeien wordt er een tweeling geboren. Ja. Die kunnen twee kalfjes tegelijk weer drinken. Maar het belangrijkste is: als een zo'n speen verkeerd raakt, bijvoorbeeld ontstoken, ja. dan pakt zo'n kalf gewoon een ander speen. Ja, maar dat is bij mensen natuurlijk ook zo. Heel soms zie je vrouwen ook als twee kinderen aan de borst uh, liggen. Ja, als het, met, dat, zei, dat, dat was wel grappig. Want uh, uh, dat zei uh, Henny, wil ik zeggen. Tineke die de vraag stelde ook al. Met een tweeling is het natuurlijk een ander verhaal. Maar als je één kind hebt, dan is, heb je eigenlijk met twee borsten heb je één reserve. Maar een koe heeft dus eigenlijk drie reserves. Ja. En is het, heeft een kalfje genoeg aan één kwartier? Ja, kijk, die koeien geven tegenwoordig ontzettend veel melk, omdat dat is, is naartoe gefokt. Ja. Maar is, die normaal geeft koeien veel minder melk. En uh, wat zo'n koe, die, die, zo'n kalfje die drinkt, eerst bij de ene speen en soms bij de andere speen, dan trekt hij dat helemaal leeg. En dan blijft die, die melk ook een beetje vers. In, in feite, die koe loopt gewoon met vier uh, flesjes melk uh, rondom. Ja, vier kleine flesjes in plaats van één ja. hele grote fles. <laughs> of twee. Grote alleen kijk, fles. daarom tegenwoordig, loopt er geen kalfjes meer mm. bij die koeien, omdat die koe geeft zoveel melk... Dit kalf kent zijn koe nooit helemaal leeghalen meer. En dan wordt die melk wordt dus wordt niet goed. Dus net zoals <laughs> jij een pak melk in de koek zit, mensen je de uit, dan gaat die verzorgd worden. Wat een bende, dat weet je zelf wel. Ja. Yeah. En is het bij die koe ook zo, die moet eigenlijk elke dag redelijk leeggehaald worden. Ja. Yeah. Want anders wordt die melk verkeerd. Ja. Yeah. Maar als een koe uh, heel hard gaat huppelen in de weiden dan wordt het geen slagroom, toch? Of boter? Die grap maak ik ook wel eens. Dan zie je drie koeien erin. En dan zegt de ene koe tegen de andere koe: van Ja, ik heb morgen een, <laughs> ik heb morgen een feestje. <laughs> ben van slagroom aan het maken. Ja. ja. Oh, wat nee, leuk. maar dat is. Kijk, en nog heel later, een koe die ligt. Uh, die, dat is net zoals vroeger met de, de, met de natuur: een koe die gaat zich zo snel mogelijk uh, gaat die zijn buik vol uh, proppen met gras. En dan gaat hij liggen. En in feite is hij dan bang voor de leeuw. die gaat liggen en hij gaat, gaat lekker lang rustig liggen. En dan gaat hij gaat alles herkauwen. Een koe ligt twee derde van een dag ligt een koe. Ja, wij zijn eigenlijk hele luie beesten. Ja, dat denken mensen. Maar ik ga wel eens bovenop een koe liggen. Als het helemaal, helemaal stil is, ja. dan hoor je echt keihard werken. En hang, hangt ze. gaat Al dat gras gaat ze oprissen en weer herkauwen. Dat is een enorme klus. Gewoon één grote melkfabriek. Een koe is een wonder. Dat is één grote melkfabriek. Hè. Maar Jacob, ja. zeg je nou dat je af en toe even op een koe gaat liggen? Ja, als die koeien als, als ze lang uit liggen, ja. dan ga ik bij ze in het stro liggen en dan hoor je ze zo hangen, hang, hang, dan hoor je ze zo werken. Ja. Nee, ik begrijp dat je dan iets hoort, maar wat is de reden dat je erbij gaat liggen? Nou, dat, als die koeien lekker lang uit liggen, dan ga ik er ook eens even lekker bij liggen, zoals, uh, dan houden we zo pauze. Die koeien hebben dan een soort pauze, zijn we aan het werk, dan hou ik ook even pauze. Het is een rustmomentje. Rust moment, ja. ja, want je kunt tegenwoordig als stadsmens, kun je ook bij sommige boerderijen koeien gaan knuffelen, hè? dat schijnt ontzettend uh, ja, rustgevend dat, dat, te zijn. Ja, ik, dat wil ik die koeien niet aandoen, een beetje van die, van, die, van die mensen die een beetje in de war zijn en die dan op zijn koe gaan uithuilen. Stel je voor dat jij uh, een koe bent en er komen al van die mensen over je heen hangen. Ja, daar zit je helemaal niet op te wachten, je bent melk aan het nee. maken. Ja. <laughs> ja. Hey, ik wil nog even een heel groot misverstand over koeien uit de wereld helpen. Ja. Dat dan zeggen mensen, ja, ik zie geen koemeren in de dat winter, omdat het te oh. koud is. Dat is helemaal niet zo. Kijk, het is nu prachtig weer, dus die koeien allemaal allemaal heerlijk buiten lopen. Maar op een gegeven moment wordt het inderdaad november en dan is het... Het is voor de koe nooit te koud, maar de kwaliteit van het gras, dat, dat houdt op. Er zit gewoon, dat noemen wij watergras. En ze lopen het land stuk. Oh ja. Dus daarom gaan die koeien al eeuwenlang in de winter naar binnen... En in het voorjaar zeggen die mensen, ja, het is mooi weer, waarom gaan die koeien niet naar buiten? Ja, dat komt omdat er een ontzettende pak gras staat. Dan moet eerst die boeren gaan dat maaien. En als het gras eraf is, dan mogen de koeien weer naar buiten. Dus jij wil eigenlijk heel even duidelijk maken voor de mensen die dat denken, dat de koeien geen kou zijn? De koe kan wel tegen min 20. Ach, wat Je een Je ziet ook wel soms bij boeren die, waar, waar zandgrond is, waar ze de boel niet stuk lopen, zoals op de Schelling, lopen de koeien het hele jaar buiten die, die, die, die, die, die vlees en zo. Dat kan, daar hebben ze helemaal geen last van. Aha. Maar al die, al, al die, al die kleisoorten en een beetje wat lichtere, uh, lichtere grondsoorten... trappen ze de heleboel naar, naar een stuk. En, dus en dat is de reden. nog één ding, want jij zei van 1 op de 50 koeien krijgt een tweeling. Ja, ben je gemiddeld dan, een beetje. Ben je dan blij? Nou, dat is wel een grappig verhaal. Want ik doe ook wel eens een koeienquiz met, met kinderen. <laughs> Kijk, ehm... Uh, je kan er sowieso niks aan doen, dus als er twee uitrollen, nou ja, leuk, dat is hartstikke leuk. Maar het, het is heel bijzonder, als er, als er twee meisjes zijn, dan wordt het later gewoon koeien. Ja. Maar als er een, een jongen en een meisje uitkomt dus dat noemen wij een, een bul en een kui. Ja, een Dan kui? is het meisje later onvruchtbaar. Oh. Dus wat doet een boer? Die kalf komt eruit, dan is het eerst een bul. je ja. kijkt tussen benen en ik, oh dat is een stiertje. Nou, op een gegeven moment denk je, hé, hey, verrekt, er komt nog een kalf, dat weet je niet van tevoren. Ik denk dat hij koe koet bezig is. Dan krijg je geen echo natuurlijk met twintig weken. Nee. Nee, precies. Dan denk ja. je wat gebeurt, oh, al op zo later te en nou, dan zie je twee poten, nou, dan wacht je af en dan hup. Of weer een kalf. Ja. Als dat kalf een meisje is, dan heb je later geslachtsloos. Dus dat kalfje dat heeft dan pech. Dus zo'n boer die kijkt dan tussen zijn benen en ik overrek. Oh, je hebt pech. Dus die gaat dan ook naar de, die wordt opge opge opge opgemist. Ja. Word, die wordt later geen koe. Nee. Dat noemen wij een kween. Wat? Een queen. Zeg maar een kreng, een kreng, maar dan met een w. Een crane, een Q-U. Een queen. Nou joh, ik, ik ken je het spelletje uh, uh, Wordfeut? Word, word. Ik weet nooit hoe je het uitspreekt, want je Nee, ik doe het geen woordspelletjes. spelletjes, maar dat lukt, dat okay, lukt me nou niet. Oké, nou ja, maar Scrabble, daar kun je ook nu hele leuke dingen mee doen. Ja, ik vraag joh. me af of het goedgekeurd wordt dus een queen. En even nog over die oppervlaktes van net. Ja, het gaat echt allemaal per satelliet. Ja. En er komen ook wel eens mensen bij ons door het land lopen... om het een verschillende na te mijten. Maar als je een pannenkoek hebt en die ja. til je op... dan blijft de oppervlakte hetzelfde. Nee, maar dat is dus niet waar. Ja, ik bedoel, dat is wel waar. Alleen als je een bord hebt... en uh, je hebt een pannenkoek die daar plat op ligt... en je hebt een pannenkoek die je in het midden optilt... maar die ook het bord vult... dan is die, die tweede pannenkoek groter dan die eerste. Je hebt wel twee kanten van die pannenkoek. ja. Dan heeft er niks mee te maken. Moet er dat moet dat is vast wel een wiskundige die nu puntjes het puntje op zijn stoel zit. Ah, ja, precies, die gaat nu maar die bellen. Je maar de, het, het, het, waar het mm. om gaat, die vier spenen, is dat één ja. speen verkeerd raakt. Dat noemen we ja. verkeerd door ontsteking. dan gaat ja. bijvoorbeeld om bacteriën. Ja. Dan die, wordt die melk wat zuur dan denk je, ik kan de groet. Ik pak een ander speen. Ik neem ja, lekker een, een gewoon, ander flesje melk. Ja. Maar, maar uh, dat is duidelijk. <clears throat> maar nou, en ik, nou was het antwoord op, je, op mijn vraag mij nog niet helemaal duidelijk. Want als het dan een tweeling is... ja. Uh, is dat dan extra leuk? Of denk je dan, oh jee, als nou maar niet een van de twee een. een uh... Nou, dat denk je nooit. Kijk, er worden zoveel kalver geworden, dus er is geen paniek. Dus het is altijd wel leuk als een koe een tweeling krijgt. En het is toch is leuker als, die twee, als er twee dames zijn. En die twee dames gaan het later ook weer goed doen. Ja. Nou, dat is hartstikke leuk. Is ook zo. En uh, bij ons laat maar van die kalfjes altijd nog even een dag bijlopen. Dat nou, is hartstikke leuk als die kalver een beetje uh, met die moeder uh, hobbelen. Ja. Kijk, en dat zeggen mensen ook altijd, waarom moet het kalfje gelijk weer weg naar, naar binnen een dag of zo? Omdat het kalfje kan nooit al die melk opdrinken, anders wordt die koe ziek. Ja, het kalfje en, ook, denk en ik. En als je die kalf een week bij die koe laat, ja. Dan als je ze dan met elkaar haalt, dan schreeuwt die koe die hele, door de hele stal heen, dan gaan ze naar elkaar mekkeren. Dus daar hebben die boeren op een gegeven moment geen zin meer in. <laughs> nou, ik, ik vind het geweldig, Jacob. Ik, ik zou eigenlijk ook nog wel even de koekwist. Kunnen we één vraag van de koekwist doen? Nou, ik heb veertig vragen over die koeienquiz. Veertig vragen? <laughs> ja, ik heb veertig vragen, ja. Dus dat is een hele koeienquiz. Jacob, sta jij, sta jij altijd vroeg op? Nou, ik moet om half zes zo die koeien bellen. Ja. Dus dan ga ik om vijf uur eruit en dan begin ik om half zes. Uh, uh, het is nu half vijf, hè? Dan had je je wekker nog op zomertijd staan. Nee, ik werd uh, per ongeluk wakker. En toen hoorde ik die meneer zeggen over die spijsvertering... dat, dat die vier maag en vier uh, kwartieren... ik denk, nou, dat is echt wel onzin eigenlijk. Oh, ja. Maar de, ik, want kunnen, we niet, kunnen we niet dan de komende 40 weken de koekwist doen? Dat we iedere week een vraag van de koekwist doen? Ja, nou ik heb één vraag voor je. Een koe oh. springt soms op een andere koe. Oh. Om te kijken, dat zie je toch wel eens in de wei. Ja. Een koe springt soms op een andere koe. Om te kijken of verder op het gras iets groener is. Is het waar of niet waar? Nou, ik weet niet of je dit met kinderen moet spelen, maar volgens mij is het niet waar. Nee, het is niet waar, dan is de ene koe tochtig. Die koe die stilstaat is tochtig en die koe die bovenop springt. Ja, die is behulpzaam. een stier. Goh, echt waar? En dan kan die boer zien, oh ja, die koe is tochtig, dan belt hij de KI. Anders kan die boer, als er, als er vijf koeien lopen en loopt geen stier toe, dus dan weet hij nooit welke koe tochtig is. Ja, maar dan weet die koe toch niet? Die denkt toch niet van, oh jee, ik moet even doorgeven dat die andere koe tochtig is? Ja, maar die koeien die ruiken het wel en die gaan de stier spelen. Die gaan lopen klieren en die gaan waarom? elkaar rennen. Waarom? Ja, waarom? Ja. Dat is moeder natuur. Waarom springt bij ons de ene mens op de andere mens? Dat is, dat is gelukkig toch moeder natuur. Nou ja, maar dit, het, het is, uh, relatief komt het minder vaak, dat, uh, vaak voor dat twee vrouwtjes dan op elkaar springen als het onderste vrouwtje tochtig is. Ja, maar bij de, bij de koeien is het gelukkig wel zo: okay. dat, die, dat, die, dat die de boeren helpen van hé, hey, Bette 14 is tochtig. Ja. En uh, dan gaat er een andere koe, springt erbovenop bovenop, en dan kijkt die boer met de verkeigheid uit de ramen, <laughs> vrek. En die beeld de KI. Kijk, en vroeger, je hadden al boeren, er loopt een stier tussen, bij, bij pinken, bij jonge uh, koeien, ja. loopt er een pinken stier tussen. Ja. En die ruikt het als de beste, en ik en die precies, pakt precies het goede moment, want de koe is één keer in de drie weken tochtig. Ja. En, dan is in, in daar, en dan is, dat duurt twee dagen, en in die twee dagen is het, is het twee uur van maximale kans op bevruchting. Ja. En die stier die springt er echt niet eerder op, die blijft er een beetje achteraan lopen. En op een gegeven moment denk je, ja nu moet het gebeuren. Ja. En dan blijft die koe ook echt stilstaan. Die stier die springt er bovenop, en voordat je tot twee kan tellen is die stier weer klaar, arme koe. Ja, nou ja. En dan is het, ja. weer, is het, uh, is het weer gebeurd, dat is, dus dat is de ideale, uh, dat is fantastisch. Alleen bij koeien willen ze dat niet, want ze willen vaak op elke koe een aparte stier. Dus dan bellen ze de KI de kunstmatige instrumentatie. Ja, ja, en dan zeggen ze: er is een koekkrols, Kun je er langskomen? Ja, maar kat is het krols, wij noemen het tocht. Of <laughs> voor, uh, ja. Nou, ik ben helemaal bij. Dankjewel, Jacob. Veel plezier nog. Uh, als, je, als je weer een keer vroeg wakker bent, dan bel je weer met een uh, vraag in de koekwissel, ja? Ja, het komt goed. Oké, okay. dank je. Hoi. 081121. Slijterijmeisje. Ja, ik dacht het al. Het is. We hebben een drankvraag, maar ja, de, de, tegenwoordig op de donderdag durf ik slijterijmeisje niet wakker te bellen. Maar gelukkig ze is gewoon wakker. Het is half vijf. Ze wil vast graag naar bed. <lacht> Dat mag je niet tegen iedereen zeggen, maar ik ben wakker. Ja, precies. We houden het stil. Maar slijterijmeisje, oftewel Petra. Wat heb ik je lang niet gesproken? Ja, leuk, hè? Dat we, dat we elkaar toch weer eens spreken. Ik heb net een interessant verhaal over het seksleven van de koe gehoord. Ja, nou, dat, dus dat ik... pik je toch maar mooi mee, hè? Ja, precies. Maar als lesbische koe word je dus volledig verkeerd begrepen, maar het is... Um, het is in nou, individual... erger nog, dan word je geen koe als ik het goed begrepen heb. Nee, ach, gossie, hè? Ja, goed. Ja. Nou, je zat wel weer op te letten, maar je belt natuurlijk ja. over het wijnverhaal van Mekkie. Nou, eh... Uh, uh... Ik, ik snap ook waar het misverstand vandaan komt. Want hij, uh, hij heeft wel gelijk dat het niet kan. Want gistcellen die, uh, vernietigen zichzelf op het moment dat uh, 15% alcohol bereikt is. Dus de suiker in de druif wordt met behulp van die gistcellen omgezet in alcohol en koolzuur. Yeah. Maar uh, die gistcellen kunnen niet tegen meer dan 15% alcohol. Dus of de gisting stopt als alles suiker is omgezet. Hè? Dus uh, bij een normale wijn uh, krijg je dan uh, 12, 13% alcohol. Of als je een zoete wijn wilt, dan uh, wordt er uh, sterke drank aan toegevoegd, uh, gedistilleerd, om de natuurlijke zoetheid te behouden. En daar heb je hem. De natuurlijke zoetheid wordt dan behouden. Dus dan Stop de gisting omdat je er gedistilleerd bij gooit. Want ja. dan komt hij ook boven de 15%. Ja. En dan blijven die suikers er dus in. En dit soort wijnen, waar ook port eh, onder andere onder valt. die heten officieel Vendu Naturel. Vindou? Omdat Vindou Naturel. Ja. ja, zoete wijnen natuurlijk. Maar het zijn dus de natuurlijke suikers die er nog in zitten. Dus het is een natuurlijke zoetheid oh. die in de druiven zat. En ik denk dat dat het misverstand is. Want uh, wijn uh, die uh, op een andere manier... Uh, de zoete wijnen op een andere manier... Dus, uh, die noemen ze vaak... Maar dat zijn die hele dure, net als Sauterne. Dan moet er een speciale schimmelsoort, moet die druif aantasten... waardoor die druif een beetje indroogt. Uh, waardoor het suikergehalte veel hoger is. Die komen ook vaak rond de 15 maar hoger niet. Maar daar blijft dan zoetheid in achter... omdat er nog suiker in die druif zit als de gist ja. klaar is. Aha, oké. Okay. Maar ik denk dat het misverstand... Want het kan dus eigenlijk gewoon helemaal niet. Niet zonder toevoeging van gedistilleerd. Hmm. Maar je hebt natuurlijk wel heel vaak bij die reisleiders... Want hij zei al, dit was, dit was niet echt een wijnreisje. En uh, als er dan zo'n reisleider... Die heeft dan gehoord, uh, van doen naturel. En die gaat dan gewoon lopen zeggen dat er niks van toegevoegd is. Dus uh, uh, ik, uh, hij, er is hem een, een verhaaltje op de mouw gespeld. Want hij had kan... waarschijnlijk een uitzendkracht. Uh, nou ja, of een invaller of zo. Yeah. <laughs> <laughs> maar maar, dat maakt niet, maar de, de verwarring kan erin ontstaan... omdat die wijnen, die heeten dus doen naturel... omdat het wel de natuurlijke suikers zijn die er nog in zitten. En ik heb net even mijn wijnans die uit de kast gerukt... om even te kijken wat er in de Oekraïne daarin gedaan wordt. En inderdaad, dat zijn de portachtige wijnen van de muskaatdruif... die volgens die methode gemaakt worden. Het klinkt wel heel lekker... Ja, het is zoet. Je moet het ook een beetje gekoeld drinken. Ik weet niet, hij had hij het nu over rood of witte. Want ze worden er allebei gemaakt. Oh, dat ben ik vergeten uh, maar te vooral vragen. De witte zijn daar befaamd. Uh, Oké, okay. dus wat grappig. Ja, want uh, hij had het dus over het feit dat daar uh, werd beweerd dat de uh, uh, wijn tot 27% alcohol bevatte. Ja, maar 27% is ook al een raar percentage. Ja, want zelfs met gedestilleerd. Ja, maar um, uh, tot, tot een uh, procent of twintig noemen ze dan dus nog steeds eigenlijk wijn. Dat dus ja. zijn sporten en zo. Maar als je boven de twintig procent komt, dan heb je eigenlijk gewoon gedistilleerd. Dan is het gewoon een liqueur. Oh! Eigenlijk. Okay. Dus, uh, dus ik vond die 27 procent, ik zat later te denken, zou dat geen 17 zijn. Maar volgens mijn encyclopedie worden daar die zoete wijnen gemaakt. En die zijn tussen de 16 en 19 procent. Ah, oké. Okay. Ja, nou ja, dan zal dat het is misschien uh, hij 17 kan, uh, geweest zijn. Uh, ja, ik ja, weet niet hoe ze Oekraïens de... is. Nou, mijn, mijn encyclopedie is in het Nederlands. Hoor. Nee, maar van hem, dat hij misschien oh, ergens in hem. de vertaling een cijfertje vergist heeft. Ja. Of, ze, ja, of die uitzendkracht. Dat is veel logischer. Ja. Nee, grappig. En, en weer heel duidelijk geduid en uitgelegd. Dus het is, het is mij zelfs weer duidelijk. Ja, en als ik nou eens echt een dag niks te doen heb, dan ga ik eens op een koe liggen, denk ik. Ja, nee. <lacht> <lacht> ik wil niet zeggen, zeg nooit dat boeren niks te doen hebben, hoor. Oeh. Nee, nee maar, je, maar ik, zat, ik, ik heb het nog nooit gezien. Hoor. Ik heb, want uh, ja, dit is ook wel een. Uh, een, een regio waar veel koeien nog buiten lopen. Maar ik heb nog nooit een boer op een koe zien liggen. Echt niet. <laughs> nee, heb kijk... jij dat eens ja, ik. Maar toen hij het zei, dacht ik al. Je, je let er nooit op. Als ik koeien zie liggen, dan denk ik niet... van, nou, ik een keer kijk of er een boer tegenaan is gekropen. Maar dat ga ik voortaan wel doen. En we kijken of ze lepeltje lepeltje liggen. Maar misschien is dat best wel lekker warm. Dat denk ik wel. Ik denk ook echt dat het heel rustgevend en gezellig kan zijn op een koe. Ik heb wel eens op een koe gelegen, maar dan zat de koe niet meer in het velletje. Oh, dat was een beetje plat voor de ja. open haard. Ja, maar je hebt een koe voor de open haard ook. Ja. Goed. Nou, uh, tot zover. Hey, ik wens jou nog een fijne nacht. Hetzelfde. Fijn dat je er was. Tot binnenkort weer. Oké, okay, Groetjes. dag, Hoi. Petra. Doei. 0800 1121. Ben, goedenacht. Uh, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Uh, wat een fantastische uitzending. Dankjewel. Alsjeblieft. Waar kom ik je vandaan, een... Ben? Eh, uh, eh, uh, vandaan, waar ik geboren ben, bedoel je? Ja, want ik hoor een Engels accent. Oh nee, doe maar Groningen. Eerlijk waar? Mag ik jou iets zeggen? Ja. Het is een tijdje teuren. Tijd De aspergeman met oma. Oh, hoe is het met oma? <laughs> ze gaat het bejaarden naar zien. Ach jee, maar ja, het is misschien wel fijn dat er dan eindelijk iemand anders voor de gaat koken. Want volgens mij had je er een hoop werk van. Als een waarheid dat is een koe. Maar wel een beetje in de buurt dat je er gewoon... Dat, dat, dan kun je er wel op Nee, ik, ben, uh, ik heb een woning uh, op 10 kilometer bij haar vandaan. Dus, oh, uh, nou... Dat ja, is... nou ja, ik, heb, ik, heb, ik, ik, ik deed het met liefde. Ja, dat, maar dat. dat, dat, dat uh, hoe zeg je dat? Dat wist jij toen al. Ja, dat mm, er al vanaf. Dat, de, dat glom ja, er al vanaf. Ja, was dat was lekker, hè? En dan ben je weer een deurtje bellen en klaar. En dan ging ik weer. Echt <laughs> ja, Altijd maar met, met, die, met die bakjes met eten. En altijd weer wat ja, lekkers. Ja, en altijd ja, weer ja, wat ja, iets laziers. Ja, ja. Oh. ja, is het waar. Ja. Die meneer, die boer, die ja. heeft gelijk. Oh. En ik zat daar zelf even een klein beetje met mijn. Uh, want zo intelligent ben ik niet. Oh. Maar, uh, maar ik ben er wel achter gekomen dat het ook mogelijk is dat een koe twee kalfjes krijgt. Nou, als die vier van die dingen heeft, dan kan er gebeuren dat er ook nog één een, een beetje een uh, gezweerd is of gezweld of wat dan ook. Dan kun jij wel je twee kalfjes uh, voelen. Ja, maar ja, zo ken ik er ook nog wel een paar, want wat dan als er drie uh, gezwollen zijn of een beetje ontstoken, dan, dan moeten da, zo moet rekent... de komen, maar daarom heeft, ze de, <laughs> de, daarom heeft ze de vier als je het mij vraagt. Ja, maar dat is natuurlijk onzin, Ben, want dan zou een vrouw ook vier borsten moeten hebben, want de, die kan ook een tweeling krijgen en een ontsteking en dan moet ze ook, dan moet ze ook een reserve hebben. Wij hadden het vanavond over. Nee, sorry. Jullie hadden het uh, de, uh, de hele nacht een beetje erover. Waarom hebben we van alles twee? Uh -huh. Wij, hè? Precies, ja. Nou, daar kan ik maar één antwoord op geven. Ik heb er even over nagedacht. En ik denk, ik heb nog gelijk ook. Daar, oh. kun, je, daar, daar kun je er één missen. Ja. Maar, en dat was nou precies de vraag van Tineke: waarom heeft een koe dan niet twee spenen? Omdat er één kan ontsteken. Ja, maar als je er twee hebt, dan kun je er één missen. Ja, maar als er nou twee gaan ontsteken. Ja, maar dat geldt voor mensen toch precies hetzelfde? Ja, ik heb nog nooit een vrouw met drie borsten gezien. Nee. Twee Goed. is genoeg. We zijn het cirkel redeneren, Ben. Volgens mij um, uh, gaat het uiteindelijk het kwartje wel vallen. Maar de vraag is, als oma nog niet naar het bejaardentehuis is... wat heeft ze dan gegeten vandaag? Nou, dat weet ik niet. Ik kom uh, daar niet meer. Oh? Nee, ze, nee, ze ging naar het bejaardenhuis. Oh, oh ze Ja, is maar dan moet ik het huis bellen. Nee, ik ga even nee. over die palingen beginnen, ja? Oh, oké. Okay. Ja, maar ze zit al in het... Ik dacht dat ze ging, maar ze, ze zit er al. Oh. Ja, die is al, weg. Wat, die heb is je al weg. wat heb je zelf gegeten dan, Ben? Vandaag? Ja. Ik heb een gril van gekocht... en ik heb gegrilde kip gegeten... met een stokbrood en kruidenboter. Ach, lekker zeg. Maar ja, geen, kan... geen groenten. En, uh, en een fles champagne. En een fles champagne. Nee. Uh, heb je in je eentje een hele fles champagne leeg zitten drinken? Nee, daar ben ik nog steeds mee bezig. Maar dat <laughs> gaat niet zo snel. Ben je de hele avond al met een flesje Maar Heb je wat te vieren of had je gewoon zin in een fles champagne? Ik, het is een keizerskroon oh, oh, in een grote fles. Ik geloof dat er twee liter in zit. Ja, dat kan je niet zomaar doorheen. Hè. Ja. Maar elke keer als jij dan weer voor die radio komt, dan heb ik weer. Ik eh, geloof eh, dat iedereen jou heel graag mag met je humor. Nou, daar nou, verschillende meningen over. Maar ik vraag me nu af of jij iedere donderdag een fles champagne van twee liter soldaat zit te maken. Oké, okay. goed. Nee. Wou je nog iets over de paling zeggen? Want het is inderdaad een vraag waar nog niemand over gebeld ja. heeft. Maar hoe nou, kan het ben... dat een paling overschakelt van zout naar zoet of van zoet naar zoutwater? Dat is absoluut geen probleem. Oh. Hier, hier komt het antwoord. En als ik ernaast zit, dan hoop ik dat er een of ander iemand is die het beter weet dan ik. Ja. Um, wij, ze zijn er nog nooit achter gekomen waar ze elkaar bevruchten. Nee. Dat, dat ik... Daar doen ze nog steeds onderzoek naar. En dan hadden we het over de. Wat zegt u? We hebben we het nu over tochtige palingen? Uh, ja, waar ze het doen. Ja. Daar is nog. Daar is studie naar verricht, maar ze weten het niet. Oh. En men, men zei net, dat was iemand anders, die had het over de zaragoza -zee. Ik vind het best. Wat een paling doet, is heel simpel. Die gaat door dat zoute water heen en heel langzaam komt hij daar zoete water in. Dus hij is zichzelf aan het spoelen. Dat is precies hetzelfde als dat jij dronken bent en daarna heel veel water zat daar Ja. Want een paling kruipt ook over land. Nou, dat was hem. Ja, dat was dat... het. Dat, dat, dat is het antwoord. Een hoe, hoe eenvoudig is het eigenlijk, hè? Ik geloof dat dit hem was. En dan heb ik nog een kleine vraag en dan hang ik hem neer. Wat zeg je? Ik zei, dan had ik nog één vraag. Ja? En, en dan hang ik. Oh, en dan hang, dan hang je weer in, ja? ja Oké. Okay. Waarom snort een poes? Oh. En hij kan, hij kan er zomaar zes uur volhouden. Nou, ik, ja, een, een kat kan het zes uur volhouden. Maar deze vraag kan ik je vertellen, kan ook zes weken mee. Want dit is een van de weinige vragen waar volgens mij geen antwoord op bestaat. En waarom doet een hond het niet? Een ja. hond gaat, gaat naast je, je liggen, en hij ja. kijkt je aan ja. en een hond doet niks. En die kat die kan het zo maar zes uur volhouden. Ja. Ja, nou ja, hij doet het om te, om te laten weten dat hij het gezellig vindt. Maar wa waarom hij dat geluid maakt, dat ik geloof dat dat nog nooit... Um... Het is een prachtig, het is, het is een prachtig um, geluid. Ja. Nee, de, ik heb ben... jij ook een kat? Twee. Oh, ik heb er één. Kijk, ik heb er een bij me, luister maar. Dat neem je zelf. Ach, jij hoort ook alles, Ben. Nee, maar ik, ik, ga, ik neem hem niet mee, de poezevraag. Want ik heb hem al twee keer gehad in het eenjarig bestaan van nachtzuster. En er is nooit een antwoord op gekomen. Oké. Okay. Het spijt me. Nee, dat maakt niet uit. Het is gewoon een vraag die het niet gaat redden. En ik wil ook nog even zeggen... die ene meneer die zei over die meneer die jou altijd belde... van laat hem uh, een beetje menselijk zijn met elkaar. Ja. Daar, komen we er, daar komen we er ook wel door. Hè. Ik weet niet meer hoe die heet, maar je hebt hem wel twintig keer... Uh, uh, die, uh, dat was toch die meneer uh, die, uh, die met een wagen uh, reed? Ja, Gerard, ja. Ja? Nou, ik, ik, ik vind dat ook... Nee, dan ja. moet je toch niet, nee, niet gaan uitschelden. Nee, nou Ben, maar dat hadden we allemaal al geconcludeerd. Dus ik ga lekker een plaatje draaien en ik zeg um, goed aan oma. Ik zeg, um, uh, ik zeg je bent een fantastische vrouw. Dankjewel, tot de volgende keer Ben. Dag gaat lukken. Dag. Doe meisje. Oh.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 Een voetballer die een eigen doel geschoten had en snel daarop een scorekans kans verspeelde op de lat. Tackelde de keeper en verdween toen door het net. En riep ik heb mezelf vergoed maar buitenstel gezet als ze me missen. Zijn klanten kaal geschoren had. Zodat de man toen zonder baard en zonder haren zat. Praatte die geschrokken klanten, Jack Moda. Maar zei toen hij zijn baas was staan: Ik moet nu werkelijk gaan. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Als ze me zoeken. Nico Haak en als ze me missen, dan ben ik vissen. Ja, volgens mij is de vraag van de paling nog niet helemaal beantwoord, hoor. Dus als je weet hoe het met een paling lukt om over te schakelen van zout naar zoetwater en andersom, terwijl andere vissen dan het loodje leggen. 081121. Herbert. Hallo. Hallo. Ik zet even de radio uit. Ach, heel sympathiek. Want ik uh, zit al bijna een uur aan de lijn. Ach. Ja, ik heb uh, ja, verschillende u. antwoorden. Ja. Oh, en, mooi. en één vraag eigenlijk. Ja. Uh, het antwoord op de trein... Ja, de bladeren de op het spoor. blaadjes op de weg liggen. Ja. Nou, een aantal jaren geleden komt in één keer de vraag op... ...dat de NS, NS vertraging had uh, met de trein... ...vanwege blaadjes op de rails. Ja. Daarvoor was het nooit een probleem. Toch? echt pas sinds sinds een jaar of vier of zo of vijf. Dat, oh, voor oh, dat... voor mijn gevoel is het echt al honderd jaar bladeren op. De ja, weg. ja. Ja, maar ja, volgens mij, van mijn gevoel, in mijn studententijd de had uh, hadden ze natuurlijk vaak genoeg vertraging, maar nooit om die reden. Nee. Dus ik denk gewoon dat het, dat, dat het een smoes is dat ze, dat ze dat als reden opvoeren. Dat er gewoon af en toe een vergadering is bij de NS... en dat ze zeggen van joh vanaf nu moeten we ja. weer een nieuw verhaal hebben... om de vertragingen te... Ja, ik, ik denk het wel. Want nou, God, laat ik het zo zeggen, in Engeland dat is het uh, ook een goed spoorwegennet. Ja. En daar hebben ze speciale treinen rondlopen. Ja, die dus, rondlopen, uh, ja. Sporen, uh, schoonbranden... Ik weet niet of het via infrarood of via hitte gaat, ja. uh, maar die branden dus de sporen echt gewoon helemaal weer brandschoon. Er zijn speciale ja, uh, combinatietreinen die dus, uh, uh, dat bij de, bij de wielen hebben gepositioneerd, zodat ze daar schone sporen overhouden. Mm. Dus die oplossing is er al lang. Ja. Alleen in Nederland er ermee uh, doorkloten. Ja, ja, daar hebben we het wel eens over gehad. En dan zit ik te denken: volgens mij had het ook met kosten te maken, omdat wij relatief veel spoor hebben in Nederland. Ja, zeker. Nederland heeft even een drugsbezette spoorwegen. Of tenminste, even een. qua op, landoppervlakte van, van, van. zeker van Europa. Ja. Zo niet zo logisch. Of niet zo gek zeker. als je uh, ook even een textbevolkte landen, ben, landen bent. Maar uh, ja, nee. Op zich, de oplossing is simpel. Je kunt gewoon van. De oplossing is er al lang. In Engeland bestaat die al. Mm. Alleen in Nederland is die al niet ingevoerd. Ja. Uh, waarschijnlijk inderdaad kostenplaatje, want uh, de overheid in Nederland was al vrij geweest om uh, de NS te privatiseren. Ja. Ja. Ja. Nou, nee, ik ben wel benieuwd, want volgens mij is het echt al veel langer. met die blader op de weg, maar ik heb ook een. Nee, nee, dat nee. nee. Moet... Want van. van ik. Uh, nee, het is langer jaar, dan. Ja, bijna viel. tien jaar geleden dat ik uh, voor het eerst student was. Ja. En uh, toen had, heb ik er echt nog nooit van gehoord dat, uh, dat de treinen vertraging hadden omdat er blaadjes op de rails lagen. Herbert, er is een kleine kans dat je me, dat je me wil slaan, want je zult weer even moeten wachten. Oh, omdat je het nieuws eraan komt. Nou, ik ben wel blij dat je het uh, programma een beetje in de gaten houdt, maar het is nee, waar. Ja, natuurlijk. Oh, gelukkig. Maar ik, ik, ik, heb, ik heb toch al bij een uur gehangen, dus ik blijf wel even hangen. Dat kan er ook nog wel bij en het is allemaal gratis. En dan kan ik nou, nog... nou, nee, nee, het is voor mij niet gratis omdat ik gebeld heb. Oh, jee. Um, <laughs> goed, dat lossen we ook wel weer op. Blijf hangen in ieder geval. Oh. <laughs> Straks na het nieuws meer, Herbert. Blijf bellen naar 0800-1121.